Gebruikers moeten er daarom ook niet zomaar mee stoppen. De Amerikaanse president Trump wil dat China onderzoek doet... naar zijn democratische rivaal Biden. Volgens Trump doet de zoon van Biden dubieuze zaken met China... waar Biden zelf ook van profiteert. De president kwam niet met bewijs... maar zei tegen journalisten dat het bijna net zo erg is als in Oekraïne. Eerder vroeg Trump aan zijn Oekraïnse collega... om een onderzoek naar de zoon van Biden... Die zaak leidde tot een afzettingsprocedure tegen Trump. Het hotel in Las Vegas, van waaruit twee jaar geleden een aanslag werd gepleegd... gaat slachtoffers en nabestaanden een schadevergoeding betalen. Het Mendeley Bay Hotel keert bijna 700 miljoen euro uit. Een man schoot vanuit zijn kamer in het hotel 58 bezoekers van een country festival dood. Honderden anderen raakten gewond, daarna pleegde de man zelfmoord. Het hotel werd aangeklaagd omdat er niets was gedaan om te voorkomen dat de dader zijn wapens mee naar binnen nam. In de Europa League heeft Feyenoord zijn tweede wedstrijd thuis gewonnen van FC Porto. Het werd 2-0 door doelpunten van Toornstra en Karsdorp. De eerste wedstrijd tegen Rangers in Schotland hadden de Rotterdammers verloren. AZ pakte thuis zijn tweede punt. Tegen Manchester United werd het 0-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd van PSV uit bij Rozenborg. Het weer. Op steeds meer plaatsen is het droog. In de loop van de nacht weer regen. Ook morgen overdag periode met regen. Het wordt 12 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat ze schoten in de thuis horen. Toch van een van de inzendingen wil iets merkelijks. Vorige week werd er ook al geschoten op een woning iets verderop in de wijk. Rupe wonen vrezen dat dit soort incidenten in de wijk vaker voor kunnen komen. Dat heb je eigenlijk maar één conclusie, namelijk dat Nederland inderdaad hard op weg is en misschien zelfs al een narko-staat is, maar niet wel hard op weg is om, uh, ja, om dat medica te krijgen. En als het gaat om...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 begrepen. Nee, uh, want ik, uh, ik heb ook ergens uh, gelezen dat je onder andere bij de Wereld door bent geweest. Een keertje, ja. ja. Keertje. Of, ja. Uh, ja. ja. Met ja. Als met sessie verschillende... je de antwoord, of, uh... nee, nee, ik heb veel verschillende bandjes gehad. Gewoon, ah. We hebben ja, ah. een tijdje met een groep mensen in een uh, oude villa gewoond in Huis ter Heide. Ja. Bij, bij Zijsta. En hebben gewoon allerlei plaat opgenomen in verschillende samenstellingen met Wooden Saints en ah, Orlando met ah. een tijdje terug hoor. Wooden Saints, dan moet jij ook Chris Kok kennen. Denk ik. Ja, ja is je, Dat dacht ik. Dan moet jij Chris Kok ook kennen, want uh, ja. die, die zat hier, uh, naast Wooden Saints ook nog in een buitengewoon creatieve groep, namelijk Uberig samen met ja. Marnix Dorenstein. Oh, dat het, was zo'n. Dat vind ik zo. Ik zoal, hoop dat dat ooit nog een keer. Ah. Uh, uh, een van de, de, van de mensen, die hoor je straks, dat is nog Sojo, oh. uh, Donata ah, ja. Kramars.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 loslaten. Ja, loslaten. Mijn, mo mijn moeder ging dood. En, uh, en, mijn is uh, ook, hoor. Dus, uh, ja, ja, nou, ja er nog weet je wat is. <laughs> ja, het is. Het ja. Moet je dan wat mee? Of dat, uh, ja Ik wilde daar wat mee. Ja. En, uh, ik heb toen, toen heel veel dingen geschreven. Gewoon, je raakt ook een beetje in de war in die ja. periode Dus ik schreef gewoon in de rond een beetje. En ik schreef over de verslaving die ik heb gehad. En over, ook nog. over Over mijn jeugdliefde. Ja. Ik heb acht jaar een uh, relatie gehad. Ja. En die, dat ging uit. En, en zo, zo schreef ik over allerlei verschillende dingen. En, ja. en dat dat heb ik uiteindelijk in vijf EP's zo per thema ja, ja, ja. Uh, ondergebracht. En dat, de, ja, dat zit ook in de boog van, van, uh, van de vijf fases van het rouwproces. Dat ja, ja, ja. ja. Me dat, uh, uh, je vertelt ook nog iets tussen... Ik heb goed even zitten luisteren. Verslaving. Ja, ja, ja, ben je ja, verslaafd ja. geweest? Ja. ja. Geweest. Uh, over verslaving. Nou, je zeggen bent ze, altijd herstel. Uh, hè? Yeah. Dat zeggen ze. Uh, nou, je, blijft het. je blijft ja, het. Ja, ja. Je bent daar, ik, ik, ik snap dat wel. Je moet dat... Uh, ja, dat blijft, dat blijft je bezighouden. Ja. Um, ik heb me laten vertellen. Uh, ik ken twee mensen in mijn naaste omgeving. René van Kolm, zijn niet de, de eerste, de beste natuurlijk. Ja. Uh, en de tweede is Mick Boskamp. Ja, die, die zeggen eigenlijk: van verslaafd ben je eigenlijk gewoon je hele leven. Je ja. moet er alleen op letten dat je dus niet in die oude fout ja. uh, vervalt. Dat is het in feite eigenlijk. Ja, dat denk wat, ik wel. Ja, het, is, het, is, um, het is iets wat altijd ja, op de loer ligt. Is dat, uh, het is deel van je of zo. Ja. Dus het, het is een neiging die je ook in heel veel, veel verschillende dingen ja, kan terugvinden. Ja, nee, zeg maar. Ja, ik, ik, ik bedoel, ik, ik betrap mij er bijvoorbeeld op. Als ik zeg dat ik gewoon suikerverslaafd ben, ja. dat is mij bij mij. Dus ik moet er gewoon op letten dat ik er is niet te veel dat tot mij neem. Nee. Dan wordt het echt een, een drama met mij. Dus, uh, ja, ga je dan, maar, dan ook door? Dan dat. Uh, dat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 die combinatie, dat is een pit. God, het Wordt steeds meer, steeds heftiger. En ik werkte heel hard. En dan staan we ja. heel wild alle kanten op. Heel weinig slapen. Ja. Ja. Nou, dat was niet meer houdbaar. Nee. De, echt wel een van de beste dingen die ik heb gedaan. Ja, dus, heb ik je, heb, dus dat heb je meegenomen ook hier in je... Dat is één EP. De, ja. de, de laatste waar ik, het eerste nummer dat ik speel, dat komt van de laatste EP. Ja. Uh, dat heet uh, Knielen en Bukken. Ja. EP. En uh, dat gaat over verslaving en het afkikken ervan. En het loslaten. Van. Ja. Ja, ja, vooral dat loslaten, dat is het, ja. uh, het, het minst makkelijke, uh, lijkt mij. Ja. Je komt uit Amsterdam. Ja, nu wel. Ja. Ja. Ja, ik kom uit, origineel uit Lisse. Lisse? Lisse door, ja, uit de nee, buurt ja. ja. ja, Dat is, uh, ja. Ja, dat is uh, de Bolle uh, is Ja. Een beetje, ja nou, het is ook niet uh, veel, hè, erg ver rijden. Dus binnen een half uurtje ben je nee, hier. Dus, ja. dus, dus. Maar uh, toch in Amsterdam uh, terechtkomen. Ja, ik heb, het, ik heb gestudeerd in Amsterdam. En, en toen ben ik daar altijd gebleven. En ik, ja, ik vind het een fijne stad om te zijn.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 Ja, natuurlijk, Donata Kramars, die uh, samen met, uh, een oud, uh, nou, niet, uh, met een oud, nou uh, niet met een oud, jawel, in de vorige band, uh, Ubrich, uh, samen met een oud uh, collega van, uh, van Frank uh, met Chris Kok, uh, ooit heeft gewerkt, en de Maar die tijden zijn voorbij. Uh, Nossoyo is uh, uh, bezig nu uh, wat, wat naam en fame uh, te verwerven. Uh, doen ze met Loud en Shameless, afgelopen week verschenen. Uh, Glitter hoor je erachter, Wolf and Moon is dit uh, met Situation, de nieuwe single dus. Hold your temper down The light's not on yet The long run it isn't done Still waiting for you We keep our fingers list. crossed We are what inside and see that I hear and pop can, can you feel that don't you want to shut that skin there's something about it So everywhere I went I needed you to be my savior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 te midden van, die gaan we nu horen. Droom maar ver weg Droom de tranen uit je ogen De mooiste dagen zijn niet te geloven Zing je de mooiste dag was Die van jou er is weinig overgebleven Van het meisje van de maan Het huis dat ruikt niet meer naar haar Zijn niet te vergeten. Over haar wand, twinkelt de maan. Mooiste verhalen zijn meestal niet waar, maar wat zagen we? Er prachtig uit De mooiste lach was die van jou Er is weinig overgebleven Van het meisje van de maan Dat ruikt niet meer naar. Maar haar ogen zijn niet te vergeten. De... Ja, En dat die multi-instrumentalist, dat bewijst hij door net met de toetsen verder te gaan. Inmiddels heeft Frank de akoestische gitaar ter hand genomen om het volgende nummer te doen. En dat is te midden van... Zie je die twee bomen daar, ze dansen met elkaar? Zie je mijn schaduw zachtjes wiegen in het licht van de kaars? Zie je mij nog hier vannacht? En het fluiten van de vogels, hoor je dan? En voel je hoe de zon?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 Hoe gek? Die kwam er dus niet eens helemaal door tot de voorronde. Dat heeft mij heel erg uh, verbaasd. Want uh, hier wordt gewoon uh, met, uh, met volle mippen uitgedeeld wat uh, zij al eigenlijk gekomen kan. Skiff hebben we daarvoor uh, voor gehoord met At Least. En nu tijd voor een herinnering. Want die heb ik uh, vanmorgen gedeeld op uh, Facebook. Jeruzalem met Favorite Memory.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 Love you keep showing I see your face in the small and tiny moments and all the things you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 so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 Tot het water traagt tussen de keien omlaag Naar het keintje waar de kerk staat Als het hier regent zijn de straten stil Warmen de mensen zich rond het houtvuur binnen En mijmeren verhalen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 Beloofde landen, maar de tocht is ten einde. We zijn een kind, we willen naar huis en terug naar mama, maar zijn haar kwijt, we staan aan het meer.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 voor de muzikale bijdrage voor dit programma. Nou, het was eigenlijk gewoon een, een, een klein huiskamerconcert wat wij hier gewoon getrakteerd kregen. Um, we gaan nog even een afsluiting doen voor dit programma en dat doen we met uh, New Bliss en daarachter de nieuwe single van Dependence.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 Zoals altijd. Um, en dit uh, was het uh, wel weer. Uh, of uh, wil je nog wat uh, brullen, Marcus? Uh, dan moet je dan heel snel wezen. Ja, tot vol ja, ja. Uh, tot, tot vol volgende week. week ja, inderdaad. Nog een keer. Nog een keer. keer. Ja. Wah, wah, wah. Tot, tot volgende, volgende week. week. Ja, het, het, het lukt dus nog, meer, inderdaad. Uh, goed, uh, als je op een gegeven moment twee keer oefent, uh, dan gaat het waarschijnlijk wel. Glaswolf sluit het uh, bal van deze alternatieve VM uh, af. Uh, Bent uit Zwolle. En het nummer heet haai. Dag.